8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buschauffeurs van Arriva hebben rond Breda vanmorgen een tijd niet gereden. Aanleiding voor de actie was de overval op een chauffeur gisteravond. Ze werd bedreigd door een man met een mes. Arriva heeft begrip voor de emoties van de chauffeurs... en heeft beloofd dat er beveiligers op de bus komen. Verder wordt pinnen in de bus, nu ook in Breda, versneld ingevoerd. Arriva was dat al van plan in Den Bosch en Tilburg. Een op de vier jongeren die uit huis gaan keert binnen vijf jaar terug naar het ouderlijk huis, meldt het CBS. Het aantal zogenoemde kinderen is de laatste jaren licht gestegen. Meisjes komen vaker terug dan jongens. De belangrijkste reden voor jongeren om terug te gaan naar hun ouders zijn een verbroken relatie en gebrek aan geld. Minister Kamp wil veel minder winkelruimte. Er is een overschot van 20 procent, vooral doordat er steeds meer op internet wordt gekocht. In een brief van de Tweede Kamer schrijft Kamp dat er een landelijk team komt dat gemeenten gaat adviseren over wat ze met winkelruimte kunnen doen. Dat kan zijn opdoeken of winkels ombouwen tot woonruimte. Mannen plegen veel vaker fraude met verzekeringen dan vrouwen. Mannen claimen het vaakst een te hoge schade aan hun auto, blijkt uit onderzoek van het Verbond van Verzekeraars. Er wordt jaarlijks voor miljoenen euro's met verzekeringen gefraudeerd. Daardoor vallen de premies voor een gemiddeld huishouden 100 euro hoger uit dan nodig is, zeggen de verzekeraars.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 Dan het weer nog. Zonnig, later wat stapelwolken en in het Zuidoosten een enkele bui. Het wordt ongeveer 24 graden. Ook morgen in het Zuidoosten kans op een bui, maar wel wat frisser. Het wordt morgen 16 tot 23 graden. Dit was het NWA Journaal. ZFM, verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Uh, dus die, die dingen die willen we vast ook al voorbereiden en, en ook wel meegeven als de mensen. Uh, ik ben ook op de bewonersbijeenkomst geweest. En inderdaad, over die hoeken, als je hem spiegelt met de overkant, zouden dat eerste huis, want daar werd er redelijk over gesproken: ongeveer net zo hoog zijn als die flat. Hoe, hoe ga je dat verlagen? Ga je er een etage uithalen? Of, uh, dat, ja? dat kan een etage wel. Ja? Ja. ja, Het is, het is, het is natuurlijk: uh, we hebben uh, een hele open vraag gekregen.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 En dan hier aan, aan, aan de westenparkkant naar twee lagen met, met kap en dan soms naar één laag met kap.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 Ja, want het, ik weet als het namelijk zo was dat uh, het bestemmingsplan niet hoefde te worden aangepast, dan, dan was het wat makkelijker geweest. Maar begrijp ik je nou goed, omdat het, uh, de hoogte minder wordt, moet het bestemmingsplan nu wel worden aangepast? Of? Nee, omdat wij buiten de contouren, er zit een fictieve is ja. zeg maar een banaan die langs de rotonde gaat, ja. van de hoge weg, en daar moet alles ingepropt worden... Ja.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 Met die rotonde gaat niet weg. Nee, nee, nee. nee, nee. nee het, is, het is meer van... Uh, uh, ga je uh, alleen uh, op het plein een parkeergarage... met uh, volumes maken? Noem ik het maar even. Uh, of uh, ga je uh, niet alleen een parkeergarage... maar daar, dan, daar ook huisjes op maken? Dat, is, dat, is het, dat zijn straks de smaken waar je uit kan kiezen. Er is uh, in die raadsvergadering veel gesproken. Uiteindelijk... Uh,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 Zorg, mogelijkheid tot hotels. Hebben jullie daar een beetje invulling aan gegeven?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 Uh, Vertel. Nou, we hebben... Nou, er is een stand... groot verschil tussen uh, uh, plan van de Polman en uh, plan van jullie. Ja. In uh, het gebruik van de waardetoren. Ja, zij hebben gewoon één eigenaar die wil daarin wonen. En uh, wij vinden dat zonde. Het is, uh, het is een te mooie plek. Uh, en uh, we hebben ook door Pieters Bouwtechniek hebben we, uh, laten uh, uh, bekijken... hoe kunnen we nou in die trommel daar gaten maken.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 Laat maar kiezen. Ja. En uh, of dat dan uh, ook, ook binnen deze tijdsperiode kan. Dat is uh, inderdaad wel heel krap. Ja, kort zegt, de, de raad moet daar een ei over leggen. Er moet over gesproken worden met uh, de projectleider. Die moet dat uh, weer verder in. De participatie komt er. Uh, er komt een voorstelronde. Dan zijn we toch al een paar weken verder, hoor. Ja, de raad krakelt heel veel. Maar ja, daar nou moeten ze een eind leggen. <laughs> ja. We gaan het zien. Kees, ontzettend bedankt voor je uitleg. En we volgen het nog steeds. Heel goed. Bedankt en tot ziens. Dank je wel. It started off a routine day. I got through the morning in the usual way. I caught the bus on time. Ja, we verwelkomen meneer Hans Houweling en die gaat wat vertellen over het Alzheimercafé. Nou heb ik daar wel eens wat over gehoord, maar ik heb natuurlijk geen Alzheimer, dus ja, ik hou me er niet zo mee bezig. Nou, dan wordt het maar tijd. U heeft het waarschijnlijk <laughs> ook niet. Ik heb het nog niet. Maar u kunt er wel wat niet, over vertellen. Dus ik kan er heel veel over vertellen, ja. Wat, wat is nou, het? Alzheimer café of bedoel je de ziekte van Alzheimer? Nou, ik, ik weet dat de ziekte van Alzheimer is heel vervelend, want dan ga je dus steeds meer dingen vergeten. ja.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 Wat, wat, hoe, hoe lang doet u dat al? Oh, ik uh, vanaf de oprichting. Dus uh, ik heb het destijds samen met Nathalie Lindeboom van uh, Pluspunt. opgezet. En, ik denk met, en dus met die andere partners zijn het later bijgekomen. Ik denk dat ik het nu geloof ik een jaar of tien. Tien, acht, ja. negen, zoiets. Die, oh, ik, ik hou het niet zo bij, maar ik denk ja, een jaar of tien. Ja, want ik ken het wel. De Toen ik nog bij... van nou, Ja, Als je het nou al tien jaar uh, doet, hè? Ja? En u zegt zelf ook al. Uh, ik kom heel veel bekende. Er zijn, het is een, een, een, een bekende ja? club van u inmiddels. Ja, maar ze komen steeds altijd wel weer nieuwe bij. Dat vind ik wel fijn. Omdat ja door de. Door, we proberen natuurlijk altijd wel een beetje PR te kijken. Onder andere via dit radioprogramma ook in de krantjes. Mm -hmm. In de krantjes, zoals dat heet, staat er ook altijd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 In een verpleeghuis opgenomen zijn of zo, dat, dat komt dat er voor. wel voor ja. je. Ja. Ja. Um, het thema van aanstaande woensdag. Het thema van aanstaande woensdag wat wat ik is, allemaal moet regelen. Nee, dat thema dat is heb je nog de ouders. Oh. We hebben de, ja, dat, dat thema ging niet door, omdat ik de, okay. de persoon die ik daarvoor uh, beschikbaar had, die, uh, ja, die kon niet. Dus we hebben vorige keer besloten, een paar weken geleden besloten, heb ik ook al in het vorige café aangekondigd hoor. dilemma's.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 waar je dan propageert dat je mensen maximale vrijheid geeft... en de autonomie respecteert, ga je dan toch... Als, uh, ja, tot hoever ga je door om dat, uh, dat niet te doen. Dus dat, en dat, maar dat geldt ook in de thuissituatie. Als ja. Mensen vaak zien dat partners uh, ja, die willen dan, die kunnen dat dan niet meer maar willen dan niet door hun, uh, door hun partner gewassen worden of met, door hun kinderen. Daar kan je ook weer iets bij voorstellen dat je dat niet wil. En hoe ga je dat dan aanpakken? betrek je daar een professional bij? Een wijkverpleegkundige bijvoorbeeld. Nou ja, dat zijn allemaal vragen die dan aan de orde komen. En daar hebben vaak mensen zelf oplossingen voor. Dus je krijgt ook een gesprek van nou ik doe dat dit zo. En er zijn dan... en de Natuurlijk, uh, mensen die dat dilemma waarschijnlijk al overwonnen ja, hebben. Ja. En zeggen van, nou, ja. Oh, ze, ik denk gewoon ja, wel maar ja. het is vliegtuig. Ja. Oh. Dan kunnen uh, ze de spraak uh, ja. houden. Ja, ja, ja, dat is wel ja. heel dus leuk. Het uh, uh, is juist leuk om uh, mensen zelf uh, onderling aan het woord te laten. Nou, in Haarlem hadden we bij dilemmas het thema autorijden. Wanneer, hoe gaat dat nou? Pak je de rijbewijs af of doe je dat niet? Als je ziet dat het eigenlijk niet meer goed gaat. De mensen, je kent dat wel. Hè? Ik bedoel, denk maar aan mezelf. Uh, een rijbewijs afpakken, nou, dat uh, dat moet toch heel wat gebeuren, wil ze dat lukken. Ja, dat, denk dat ik. Maar je, dat, dat zijn je, van dat die dilemma's. Een, ja. ja, maar dat wil je dus om even over het rijbewijs... Ik ja? gaan nou we hier of... over sniepen spreken, maar... Ja, goed. Nee, ja. Maar, um, of je nou over douchen hebt of over ja. rijbewijs... Ja. Op een gegeven moment is er een... een, een...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 Maar de naam, dat is wel grappig. Dat uh, zijn we al lang mee bezig. Want mensen soms aanlopen tegen het woord café. Dat een beetje toch We gaan, gaan helemaal niet naar een café. Het is ook geen café. Alzheimer Disco wordt het niet. Nou, dat nou ook weer niet. Maar we <laughs> beschaven in ieder geval van september volgend jaar we wandelen naar een Alzheimer trefpunt. Nou. Het is nu nog even café, omdat de folders niet meer ja. zo zijn. Dus uh, juni is de laatste keer. Maar vanaf september gaan we Alzheimer trefpunt heten. Maar we blijven wel. Vooralsnog in uh, Noord, dus in het, uh, in, het Pluspunt. Ja. Uh, en uh, op de woensdagavond. En in principe de eerste woensdagavond, maar vanwege Dodeerdek is verplaatst naar de tweede woensdag. Deze keer. Uh, juni uh, is de laatste van de deze juni cyclus. Juni is de laatste, ja, dat is wel van de deze eerste. Van, deze, van dit seizoen, zal ik maar zeggen, van dit jaar. En daarna hebben we twee maanden vakantie. En in uh, juni gaat, hebben we een leuk thema over bewegen en zang. en... Uh,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 Nee, mag precies, een keer, maar nee, ik mag ja, wel eens een nee, keer maar ja, mag over, een zeggen worden. Het is. Ja, dat uh, goeie, de, de... Maar om, om, om, om Alzheimer. dat ik het een beetje begrijp. Uh -huh. is, is het nou zo dat, dat, dat. het lange termijn geheugen van mensen met Alzheimer. Ja. dat blijft intact? Nou. En het korte termijn. Het korte termijn. termijn is in eerste instantie iets wat uh, bij ziekte van Alzheimer is. Dat, we dat is een hele andere vorm van DMCM. Maar wat bij ziekte van Alzheimer zie je vaak dat het korte termijn. Dus dat wat. Daarom vallen mensen ook vaak in herhaling. Hè. Of zeggen ze bijvoorbeeld: Ik heb mijn dochter niet gezien. Dat klopt ook wel. Want ze zij dus zijn ze zij alweer kwijt. Maar. Dus het eerste wat afslijt is eigenlijk een stuk oriëntatie. Een tijd, plaats en persoon, zeggen we dan. Dus dat je mensen niet meer kent. Of dan dat dan je de tijd niet meer. Dan ben je al een ver. beetje. Ja. Nou, het begint vaak met tijd. Hè, tijd is een lastig begrip. Dus dat je de tijd kwijtraakt. Dus dat je oh. niet meer weet uur, middag of dat, men, dat mensen s'avonds boodschappen gaan doen of iets dergelijks of gaan zwerven. En dat, lang, in dat lange termijn, dat zie je vaak dat dat een beetje, ja, men zegt wel eens achterwaarts afrolt. Dus de dingen van vorig jaar zijn eerder vergeten dan de dingen van tien jaar geleden.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 van actief blijven hebben we dan. En dan uh, sluiten we het af en dus een beetje feestelijke brengen. Dus 3 juni. Speciaal op een vrijdag. Nee, 3 juni is toch is vrijdag? 3 juni is op een vrijdag. Nou, daar staat verkeerde vol. <laughs> <laughs> zeg het de dus gauw, dan moet het 1 juni zijn. Oh, dat Vertreken. zou best kunnen. Dan is het 1 juni, ja. Het laatste Alzheimer-café ja, is dus 1, ja. Alzheimer ja, 1 juni in, in, uh, in, in pluspunt. pluspunt in en vanaf uh, het nieuwe seizoen heet dat het, het September. Alzheimer.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 Past goed, koffie en de stoeter valt zoals het moet. Ik zat vannacht te denken dat het ook wel weer eens mag. Hemen, een prachtig mooie dag! Hemen, prachtig mooie dag! Niet alleen het weer, ook de blues en ook de rest. Ik hoor. Is prachtig mooie dag? Oh, Waar ik wil weer rummen met een kap vol zo'n licht naar een vrouw die op mij wacht. Op is er?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 Dit ging steeds verder naar achteren. Ja, ja het was. raakte in onmin. Omdat ja. dit kost tijd. En je maakt alleen maar eigenlijk unica. En uh, het, werd, het was eigenlijk een heel luxe product. Terwijl glasblazen minder luxe was. Ja.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 waaruit het glas in de oven pas erin smelt en invloeit. En dan moet het ook al naar gelang, hoe dik en hoe groot het is, uh, soms heel lang afkoelen. Wij hebben pas, heb ik bij mij een in de oven gehad, er moest dan niet bijna een maand afgekoeld worden. Dat zijn een grotere sculpturen. Ja. En ik was, was vorige week in Tsjechië bij, uh, bij, ja. bij collega Stanek Lotsky, die was bezig voor, uh, voor een Deense kunstenaar. Die was daar een sarcofaag aan het maken voor de prins...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 Aan zitten, want de organisatie, de, de, het, museum. Het, het museum, dat krijgt daar maar 10% van, dus prijzen zijn niet verhoogd of aangedikt. Dus is, je kun, kan redelijk voordelig kun je daar heel mooi werk kopen. Ja. Uh, je zit maar 10%, redelijk voordelig. Ja. Uh, ik, ik, heb hier, ik zie hier een aantal hele mooie dingen staan. Ja. Wat is uh, een, een gemiddeld sculptuur? Uh, nou, er zijn uh, 700, 800 euro, dat is toch vaak wel het minimum of zo. Wat er, wat er aan zit. Maar er zitten ook dingen bij. Ik weet niet van welke kunstenaars welke dingen exact neergezet, dus ik weet het nu al ongeveer, maar er zitten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 En dat is uh, uh, vanaf nu te zien. Gisteren was de opening ook door hand van Leeuwen. Nee, die, Wel, die nee. komt komende week. Komende week. Ja, ja. Oh, ja. Volgende week vrijdag. vrijdag. Volgende week vrijdag. Ja. Ja. Nou, dan hebben we nog even de tijd om ons daarop uh, voor te bereiden. Kan iedereen hier nog warm lopen. Ja. ja.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 Volgende week vrijdag dus. Ja. Om 4 uur uh, ja. is, de, is de opening. En hoe lang blijven de werken staan als ze niet verkocht worden? Uh, tot 19 juni. 19 juni. Ja. Om, om 4, 5, en ja. als er werk verkocht wordt, dan wordt het ook weer aangevuld. Aangevuld. Ja. Dus ja. Ja. er is altijd genoeg te zien. Als je uh, daar rondloopt en je ziet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 Bijzondere tentoonstelling in het uh, Museum van Zandvoort. Vanaf volgende week tot 19 juni. Ja. En dan uh, zien we de meest prachtige kunstwerken. Jullie ja. gaan deze week plaatsen? Ja. Begin, uh, ja. begin volgende week wordt het allemaal ja. neergeschreven. Begin volgende ja. week, ja. ja vanaf ja. dinsdag. Dan wens ik jullie heel veel uh, succes met deze mooie tentoonstelling. Ik kom zeker kijken, want Kijk. ik heb nou net even het boekje doorgespit, maar ik zie hele leuke dingen. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Ook bedankt. Ik ga ja. zeker ook kijken. Nou, fijn. Welkom. Dank jullie wel.